Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Syrië is eind november aangehouden in een AZC in Dronten... omdat hij mogelijk plannen zou hebben om een terroristische aanslag te plegen. De AIVD zegt dat hij op zoek zou zijn geweest naar een vuurwapen. Volgens het Openbaar Ministerie had hij nog geen concreet doelwit. Voorlopig zit hij vast en mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. De stint-directeuren moeten worden vrijgesproken, vinden hun advocaten. Zij zeggen dat na jarenlang onderzoek nog altijd niet duidelijk is... wat precies het fatale ongeluk in ons veroorzaakte. Zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Volgens de advocaten van de twee directeuren... worden deze directeuren gewoon weggezet als malafiele handelaren. Die technische problemen die allemaal genoemd worden... die zijn niet zo heftig en extreem. Die werden ook netjes opgelost altijd in service meldingen. En daarom op dit technische aspect willen ze dat ze vrijgesproken worden. Maandag eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar cel tegen de twee directeuren. Vandaag gaat de rechtszaak weer verder. In meerdere wijken in Barneveld zijn de afgelopen weken haatdragende teksten op muren gespoten met graffiti. De teksten gaan over AZC's en Joden. Die staan op muren van huizen en vuilnisbakken. Onacceptabel en gevaarlijk, zeggen gemeenteraadsleden daar... die van de gemeente wil weten wat er gaat gebeuren om herhaling te voorkomen... En er gaan nog steeds veel mensen met de auto naar het werk. En volgens de coalitie Anders Reizen moeten we, je raadt het al, anders reizen. Ze vinden dat de politiek ervoor moet zorgen dat er meer mensen met de fiets of het OV gaan. Wat je nu ziet is dat een vervuilende auto op dezelfde manier eigenlijk gestimuleerd mag worden door werkgevers als de schone fiets. En dat vinden we raar. We bijvoorbeeld de kilometervergoeding die je mag geven onbelast aan een medewerker. Die is zowel voor de fiets als de auto gelijk. Terwijl we met z'n allen er veel meer baat bij hebben als veel meer mensen op de fiets gaan. Vandaag reikt de coalitie symbolisch een meterslange fietssleutel uit aan kamerleden. In de club zijn zo'n 70 grote werkgevers verenigd. Heb ik het weer nog voor je? Het is een grijze dag. Op de meeste plekken blijft het droog. Er kan hier en daar wel een beetje motregen vallen. Koud is het ook niet echt voor midden december. Het wordt een graad of 11 maximaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanochtend is de A5 dicht... vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. De politie doet nu onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Omrijden kan via Badhoevendorp over de A9 en de A4. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... vijf minuten vertraging bij knooppunt Badhoevendorp. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 106.9 FM In your arms In your arms I can still feel the way you want me When you hold me I can still hear the words you whispered You told me I can stay right here forever in your arms, and I know.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 The got, it. got it.